Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Gisteren al gezegd dat hij bezorgd is, maar regeringspartij PVDA, GroenLinks, D66 en SP wilden een ferme veroordeling door de premier zelf. In Amsterdam is de jodenvervolging door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog herdacht met een stille tocht en een bijeenkomst in het Wertheimpark. Premier Rutte legde samen met vicepremier Ascher namens het kabinet een krans bij het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz. In zijn toespraak zei Rutte dat herdenken een noodzaak is om recht te doen aan alle die hun leven verloren gedoemd naamloos te blijven. Ook burgemeester Van der Laan hield een toespraak. In de eredivisie heeft de derby van het Noorden... tussen Heerenveen en Groningen geen winnaar opgeleverd. In het Abelenstra-stadion bleef het 0-0. Tennisser Roger Federer heeft zijn achttiende Grand Slam-titel veroverd. In de finale van de Australian Open... versloeg de Zwitser zijn eeuwige rivaal Rafael Nadal in vijf sets. Het is de eerste Grand Slam-titel voor de 35-jarige Zwitser sinds 2012. Het weer bewolkt met soms een bui. Het is 5 tot 8 graden. Vanavond en vannacht trekt een regengebied over. Morgen is het bewolkt met in de ochtend vooral in het oosten nog wat regen. Smiddags is het vaker droog en het wordt dan opnieuw zo'n 7 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan op dit moment... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en Omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groend op zaterdag. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Ik was er uh, gisteravond ook bij, maar dan als uh, toeschouwer. Bij Raadje Plaatje in uh, Café 4 aan de Halterstraat. Een feest was dat. En het team van C.F.M. heeft wederom gewoon gewonnen, Albert Jan. En op deze plaat kwam langs, ja, de Nolens Sisters. Of de Nolens. Het is een grote, grote familie. Je hoorde, I'm in the mood for dancing. Uur 2 van Zandvoort op zondag, vanuit de studio aan de Tolweg 10A. Wij zeggen goedemiddag. en wat gaan we nu twee allemaal doen? Ja, en wederom, terwijl er nog volop activiteit is in de krocht... tijdens de Zandvoortse rommelmarkt... en de Sunday Tunes bij Club Notiek zijn begonnen... beginnen wij aan het tweede uur. Wat gaan we in het tweede uur allemaal doen? Uiteraard natuurlijk, zoals u van ons gewend bent... de evenementenagenda rond de klok van half vier. Dus houd uw pen en papier bij de hand. Want er is natuurlijk weer van alles te doen in en rondom Zandvoort. Uiteraard hebben we voor u ook nog Zandvoorts nieuws in het kort. En we gaan natuurlijk ook nog wat ander nieuws brengen... En daarnaast natuurlijk volgen wij voor u de voetbal-eredivisie... met straks de wellicht de ruststanden van de wedstrijden... die om half drie zijn begonnen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook een tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM. Wil je een kijkje nemen in de studio van ZFM? Dat kan heel eenvoudig via internet. Ga dan naar www.zfm-live.nl En dan kan je live meekijken... tijdens deze editie van Zandvoort op zondag. There is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 MUZIEK EN des van crowded House en Don't Dream, it's over. Nou ja, ADO Den Haag uh, kan wel blijven dromen... maar volgens mij is het wel een beetje over. Nou, want op dit moment staat het uh, daar inmiddels tegen Ajax alweer 2 tegen 0. Straks daar meer over, over de Eredivisie bij CFM.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 Zo'n prachtig hit uit de hitlijsten van dit moment. Deze van de weekend en dagpank. Ja, de dat dagpank dat hoor je duidelijk uh, terug in deze plaats. I feel it coming. Jawel, we gaan het hebben over het luisteronderzoek. Want uh, CFM is bezig met een uh, luisteronderzoek, uh, Albert Jan. Klopt. Uh, allereerst even een stukje geschiedenis. Want in 2011 heeft CFM een luisteronderzoek en omgevingsonderzoek uh, gehouden... om enig zicht te krijgen op dat moment uh, hoe vaak... en naar welke programma's en naar CFM werd geluisterd. Want de radio wordt door de luisteraars beschouwd... als uiterst betrouwbaar medium... en de meeste luisteraars zijn bijzonder gehecht aan hun radiostation. Dat doet ons goed. De mobiliteit van de luisteraar ontwikkelt zich echter in een snel tempo... en de periode dat mensen echt de tijd namen om naar de radio te luisteren die verandert ook. De generatie van nu is altijd onderweg... en willen hun tijd op, op hun tijd naar de radio luisteren wanneer het hun past. Steeds vaker wordt radio beluisterd via het internet. Dus de radio thuis en in de auto... vormen nog wel de meest gebruikte instrumenten voor radio. Maar de groei van nieuwe platforms gaat snel. Vooral onder de jongeren. En graag wil CFM op dit moment wederom in kaart brengen... hoe het met de luisterdichtheid en de omgevingsgezindheid van de luisteraars... En kijkers niet te vergeten, uh, is op dit moment, en dan hebben we het over 2017, website, internet, app, alles is er inmiddels uh, aanwezig en voor velen al een be vertrouwd medium. Uh, daarom vandaar dit luister- en omgevingsonderzoek. Dat is gestart op 15 januari en dat loopt nog tot 15 februari 2017. Je bent er wel even een tien minuutjes mee bezig. Valt best mee hoor. Valt best mee. valt best mee. En er staan ook vragen tussen waarvan je denkt van ja, waar gaat dat nou over? En wat is, wat is daar de, de trekking daarvan? Uh, dat blijkt natuurlijk straks allemaal na, na uh, 15 februari, als het eindresultaat wordt gepresenteerd. Dus vandaar dat uh, we u toch even die tien minuten van uw vragen om wel even dat, dat luisteren- en omgevingsonderzoek in te vullen. Want voor ons is dat weer een goede start voor de komende tijd. En waar we wellicht onze, onze nadruk op moeten gaan leggen. Vandaar nogmaals die oproep om het niet te vergeten... maar wel even dat luisteren en omgevingsonderzoek in te vullen. Want wij, CFM, zullen daar zeer bij gebaat zijn. En hoe je dat kan doen, dat weet ja, jij. Onder meer via Facebook. De Facebook-site van CFM Zandvoort. En van de collega's die het ook zeg maar, op hun Facebook hebben gedeeld... En dan uh, verder de CFM-app. Ook daar uh, kan je het heel eenvoudig uh, doen, Albert uh, Jan. Dus uh, download even de ZFM Standvoort-app. Uh, en uh, kijk in het menu aan de rechterkant bij luisteronderzoek. Ja, en mag ik daar ook nog even aan toevoegen dat het uiteraard anoniem is. Dus als je. Uh, het, dus dus uh, volstrekt anoniem. Weliswaar, onder de, onder de in, inzendingen gaan we een hele heerlijke taart hmm. verdelen. Hmm. En de samenstelster van, van dit luister- en omgevingsonderzoek, Fabienne de Demon, is volgende week bij ons te gast om een en ander toe te lichten. en de stand van zaken op dat moment uh, te verduidelijken. En dat is op zaterdag? Aanstaande zaterdag. Aanstaande ja. zaterdag. Oké, okay. half drie. Half dus drie. doe even mee en uh, vul het luisteronderzoek in. Daar zouden we zeer blij mee zijn. En wie weet, misschien uh, verdien jij ook nog wel een heerlijke taart daarmee. Dus. Download de CFM app of kijk even op Facebook en doe mee met ons luisteronderzoek. een heerlijke gauw op de zondag bij uh, CFM. De Bee Gees waren dat in How Deep Is Your Love. Ja, wil je trouwens uh, meedoen aan het uh, luisteronderzoek van uh, CFM? Wij zijn daar zeer dankbaar uh, voor als je dat doet. En mocht je het nou niet vinden op uh, Facebook... stuur dan even via onze uh, CFM-website. ZFM zal een berichtje aan ons... en dan sturen we even de link van de luisteronderzoek zo naar je toe. MUZIEK deze single vind ik dat weer echt het uh, vertrouwde geluid van Robbie Williams... helemaal terug is in uh, deze single uh, Love My Life. Ja, inmiddels uh, is het rust bij de drie wedstrijden... vanmiddag om half drie in de Eredivisie gestart zijn. En hoe staat het er uh, voor, Albert Allereerst uh, Vitesse thuis tegen AZ. Uh, ruststand 1 tegen 0. En dan, daar komt hij aan, Ajax tegen ADO Den Haag. De Amsterdamers gaan lekker 2-0 op dit moment. En als laatste Pek Zwolle thuis tegen FC Twente. Tussenstand 1-1. En zo dadelijk de tweede helft van die wedstrijden. En die houden uiteraard ook voor je in de gaten. Dat allemaal bij je enige echte eigen lokale radio CFM. 24 uur per dag op radio, tv, op de app, op internet, op Facebook. Noem het maar op, je kan ons overal tegenkomen. Wij zeggen goedemiddag zo Hier is James Brown. I'm Even naar uh, Trumplins. Living in America, de single van uh, James Brown. En uh, ja, hij heeft het al. Uh, naar ze zien daar, uh, als je dat zo hoort, uh, Living in America was dat. Ja, en uh, niet uh, Living in America, maar uh, uh, in Zandvoort uh, wonen. En uh, onze collega Maurice Mulder, die ja. is op dit moment uh, samen met zijn vissen aan een grote verhuizing bezig. <laughs> dus uh, Maurice, mocht je de radio aan hebben, heel veel uh, sterkte daarbij. Dus vergeet de vis geen water te geven. Anders wordt het zo'n droge boel daar. <laughs> het is half vier, de evenementagenda. Allereerst, zoals al eerder gemeld in dit programma... de Zandvoortse Rommelmarkt. Vandaag nog tot vier uur. En er worden natuurlijk op deze markt... uitsluitend tweedehands spulletjes aangeboden... als mede antieke Curiosa verzamelingen, boeken, etc. Dus wilt u daar nog aan toe? Haast nu, want het is nog tot vier uur. Locatie uiteraard, theater De Krocht. En de entree is gratis. En vanaf drie uur, een half uur geleden... is er de Sunday Tunes bij Club Nautiek begonnen. En daar speelt momenteel Laura van Kaam van drie uur tot zes uur. En het optreden is een akoestisch gebeuren... met begeleiding van een pianist. Nog tot zes uur bij Club Nautiek aan het strandafgang nummertje 23. U kunt natuurlijk ook nog naar het museum. Daar is momenteel de expositie van Mondriaan tot Dutch Design. En die expositie is nog tot 19 maart te bezoeken... Ter gelegenheid van het landelijke themajaar... richt het Zandvoortsmuseum een tentoonstelling in... van Mondriaan tot Dutch Design. Nog tot 19 maart te bekijken. In 2017 is het nou precies 100 jaar geleden... dat kunstbeweging De Stijl werd opgericht. Zandvoortsmuseum, natuurlijk, Swalueestraatje nummer 1. Meer informatie over deze expositie... en over alle andere activiteiten van het Zandvoortsmuseum... kijk dan even op de website www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En ook vanaf 4 uur vanmiddag... Uh, Bent u van harte welkom in studio Anthony Oosterparkstraat 44. Want iedere laatste zondagmiddag van de maand bent u van harte welkom op de muziekmiddag van studio Anthony. Zang met piano-burgelijding, heerlijke relaxte zondagmiddag doorbrengen. Dat kan dus bij studio Anthony aan de Oosterparkstraat nummertje 44. Gaan we een bruggetje dan gaan we naar 5 februari. Dan is het weer tijd voor Comedy Night. Dan hebben we het over de locatie Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen... en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Dat allemaal op 5 februari vanaf 8 uur s avonds tot 11 uur... in het Amsterdam Beach Hotel aan het Badhuisplein 2 tot en met 4. Meer informatie over die Comedy Nights... en over alle andere activiteiten van het Amsterdam Beach Hotel... kunt u uiteraard terugvinden op hun website... www.amsterdambeachhotel.nl www.amsterdambeachhotel.nl en wel een hele verrassende memorial... en wel de Eddie Wally Memorial. En dan hebben we het over 6 februari inmiddels. Van 8 uur s morgens tot 10 uur s morgens. Ter ere van de veel te vroeg overleden Belgische volkszanger Eddie Wally organiseert Lunchbreak in de Halterstraat een memorial voor hem. Zijn muziek wordt gedraaid en er zijn Belgische hapjes. Dat allemaal op 6 februari bij de locatie Lunchbreak... dat is Halterstraat 57 te Zandvoort. De Eddie Wally Memorial. Heel veel patat, of niet? Ja, dat kan. Ja. En van die wafels natuurlijk, de Belgische heerlijk. wafels. Gaan we naar 7 februari. Dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie voor de 50-plussers. En dat is allemaal smiddags om half twee in het Circus Zandvoort. Cinema Nostalgie op 7 februari. Begint Nostalgie vanaf 1 uur, de, gaan de deuren open. Voor de zevende hemel, muzikale ode aan de liefde en familie. Dat allemaal, het Circus Zandvoort Gasthuisplein nummer 5. op deze 7 februari om half twee... De kosten zijn afhankelijk van de belbus 6 dan wel 7 euro. En Ladies Night zit er ook weer aan te komen. Mogen wij weer niet heen natuurlijk hè. Jammer hè. Fifty Shades Darker op 8 februari van half acht s'avonds tot half elf. De Ladies Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avond uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken. Nog wat meer bijkletsen, hapje erbij natuurlijk een drankje. Want anders is het feest niet compleet. Op 8 februari Ladies Night Fifty Shades Darker. Kaarten zijn te koop voor 13,50 euro aan de kassa van het Circus Zandvoort. Meer informatie over deze Ladies Night uiteraard terug te vinden op de website www.circussandvoort.nl www Tot zover de evenementagenda. Je hoorde hem bij CFM op de zondagmiddag. En wil je ze nog even nalezen, de evenementen? Download dan de CFM-app. Kijk even in het menu onder evenementen. Kan je het allemaal op je gemak nog een keertje bekijken wat er allemaal de komende dagen te doen is. Oh. Was hem, de single van The Bellamy Brothers in Let Your Love Flow. Jawel, de zondagmiddag van uh, CFM. In maart komt het er weer aan, de Runners World op uh, Albert-Jan, volgens mij kan je daar uh, nu voor inschrijven. Ja, je kan je er nog voor inschrijven, maar het is uh, wel bijna helemaal vol. Dus uh, mocht, uh, mocht je nog uh, daarover denken om er aan mee te doen... dan zou ik zeggen, wees er snel bij. Want op 26 maart is het dan weer zover. De Runners World Zandvoort Sequierun. En de Runners World circuit, uh, Zandvoort Run heeft namelijk het meest veelzijdige en unieke parcours. Het programma bestaat uit verschillende afstanden, 5, 12 en 21,1 kilometer. Het evenement is dus voor iedereen geschikt. De veelzijdige en unieke afstanden op het parcours zorgen ervoor dat elk moment speciaal is. Het racecircuit laat adrenaline door je lichaam stromen. Het strand zorgt voor een te gekke uitdaging en het dorp geeft je een warm en gezellig gevoel van binnen... Dus mocht je nog niet ingeschreven hebben en wel mee willen doen... wees er dan snel bij via uiteraard de website van de Runners World... de, Antwoord de datum 26 maart 2017, ik zou zeggen. Tot dan! Oh, ga je meedoen? Nee, nee. Ik sta langs de kant. Nee, wel een team van CFM, uh, geloof ik. Ja, die klopt. mee gaan doen. Nou, ja. ik ben heel benieuwd uh, wie dat zijn. Daarover uh, later meer in uh, de komende weken op de Sanfoortse Radio uiteraard. Wederom een uh, lekkere hit van dit moment. Een Euro breakdown -tje. Hier is uh, de single van uh, Bruna Mars en 24K. De laatste ja. generatieel van Bruno Mars. Jawel, joh, dan bij Sanford op zondag. En weet je Albert-Jan, er zijn toch heel veel mensen op dit moment op vakantie. Allemaal lekker aan het uh, genieten van uh, de wintersport. Ja, het is nog niet eens vakantie en iedereen gaat gewoon weg. Ja, het is, is wel. Weg, weg, weg. Het is weer gezond, hè? Ja, het is uh, tijd voor de holidays. Jawel, nou terug naar uh, de jaren 80 met Madonna is met Holiday. Dus die winter Niet met een gebroken been of zo terugkomen, dat is niet de bedoeling. De, de single van Madonna uit de jaren 80. Uit haar betere en begintijd. Waaronder hitscores ze toen als Material Girl, Dress You Up. En ook deze single Holiday Celebrates. Jawel, um, oh ja, over holiday gesproken. Ook uh, niet bij je gaat op vakantie, heb je de kort? ja, Jazeker, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat is echt breaking news. Want uh, hij gaat uh, op vakantie van 18 tot en met 25 februari. Dan weet je dat vast. Oké. Okay. Want uh, er wordt namelijk een nieuwe burgemeester gezocht voor Zandvoort. En dat is uh, altijd al de baas willen zijn in Zandvoort. Dit is je kans. VVV Zandvoort is op zoek naar een nieuwe kinderburgemeester... tijdens de Kids Adventure Week. In de voorjaarsvakantie van 18 tot en met 25 februari... is het in Zandvoort weer Kids Adventure Week.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 krijgen buitenspelen een nieuwe betekenis. Strand natuur en samenspelen zijn de belangrijke thema's... die in alle activiteiten terugkomen. Burgemeesterspelen hoort daar natuurlijk ook bij. In de week voor de Kids Adventure Week... wordt de kinderburgemeester klaargestoomd voor zijn of haar nieuwe functie. Journalisten en fotografen leggen vast... hoe de kinderburgemeester wordt geïnstalleerd op het gemeentehuis... en de Ampsketen krijgt overhandigd van de burgemeester... dan wel loco-burgemeester van Zandvoort...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 Kinderen die het ambt van kinderburgemeester helemaal zien zitten en nog niet hun motivatie hebben opgestuurd, kunnen hun motivatie alsnog sturen naar marketingapenstaatje@zandvoort.nl. Marketingapenstaatje@zandvoort.nl. Na een selectieronde worden drie kinderen uitgenodigd op het kantoor van de VVV Zandvoort. Daar mogen ze vertellen waarom nou zij de nieuwe kinderburgemeester moeten worden. Eén van hen wordt uiteindelijk gekozen.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 en wie weet zien we elkaar dan in de studio. Dat wou ik zeggen, want ja. uh, CFM gaat daar uh, ruime aandacht aan besteden. En uh, ja, zoals uh, eigenlijk uh, jaarlijks het uh, geval is, de kinderburgemeester Bols in de uitzending. Toch? Jazeker. Jazeker, dit is zo leuk hè. We gaan terug naar de NS-reclame. Choo choo Forever. I will wait for you for a thousand summers. I will Me till I'm holding you, till I hear you sigh. here in my arms. Anywhere you wander, anywhere you go every day, remember how I. in my dat was Charlie Luske. Ja, maar de is ja, ja. reclame hè? Ja, goed hè, gewoon. Ja, Weet moeilijk. jij wat de, de tussenstanden zijn van de wedstrijden uit de divisie Nee, dat ga je me nu vertellen, waarschijnlijk. Nee, nee, nee, nee. nee. Oh, ik uh, denk ik... misschien dat jij ze klaarschuwen. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Kan ik... Ja, doen we die eventjes. Doen we die eventjes, ja, eventjes. 8-1-8. dan komt hij aan, 8-1-8. Ja, de tussenstanden van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. Allereerst Vitesse thuis tegen AZ... Tussenstand momenteel 2 tegen 1. Ajax thuis tegen ADO Den Haag. Tussenstand onveranderd 2 tegen 0. En bij Pek Zwolle, thuis in Zwolle tegen FC Twente... Is de tussenstand inmiddels gewijzigd en die is geworden 1 tegen 2. Nou, we blijven deze wedstrijden ook in uh, uur 3 van Zandvoort op zondag voor je in de gaten houden. En straks om uh, kwart voor vijf. Het gedicht van de dag ben je er al uit uh, welke nee, het gaat worden. Jij, jij moet nog kiezen. Tussen oh, moet ik kiezen? Jij, jij mag kiezen. tussen één van de drie. Oké, okay, nou waar heb ik de, de keuze uit? Ja, ik zal ze nog even voor je klaarleggen. Heel goed, heel goed. Zodat ik dus het uh, derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Wij zeggen graag tot zometeen en uh, we gaan eruit met een lekkere disco-klassieker uit de jaren 80. Oh, wat was dat een goede tijd. Er werden nog echte platen in die tijd gemaakt. Waaronder des van Starpoint. Hier is het object of my desire.